9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Er zijn nog nooit zoveel klachten over discriminatie binnengekomen... bij het College voor de Rechten van de Mens als afgelopen jaar. En het aantal Lyme-patiënten is in de laatste 20 jaar verviervoudigd. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijs.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 Wordt, trekken meer mensen de natuur in en bovendien worden teken actiever... naarmate het warmer wordt. Shell-topman Ben van Beurden erkent dat het olieconcern... doortastender had moeten zijn als het gaat om klimaatverandering. Al in 1991 bracht Shell een film uit waarin een verontrustend beeld... over klimaatverandering in de toekomst werd geschetst. Het olie- en gasbedrijf wordt nu verweten dat ze er niet zoveel aan gedaan hebben. Van Beurden deed zijn uitspraak in het in de podcast van Studio Energie, die vandaag online komt. Hij vindt de kritiek op het bedrijf niet terecht. Het probleem wordt nu bij ons neergelegd... terwijl het uiteindelijk een breder maatschappelijk probleem is, zegt hij. Shell is volgens Van Beurden een totaal ander bedrijf... dan hoe het wordt afgeschilderd. 40 procent van de Nederlanders heeft moeite met het bijhouden van de financiële administratie. Ze hebben geen overzicht omdat rekeningen op verschillende manieren binnenkomen. En daarnaast zijn er steeds meer abonnementen. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat er daardoor vaak betalingsachterstanden ontstaan. Vooral oudere mensen die niet zo handig zijn met computers en mensen onder de 35 hebben vaak moeite hun administratie te organiseren.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 Het interview met ABC was het eerste sinds zijn ontslag in mei vorig jaar. Morgen ligt zijn boek in de winkel.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 Het weer tot slot. Vanuit het zuidwesten klaart het op... en breekt de zon door. Vanmiddag wel weer wat stapelwolken... en mogelijk een enkel buitje. Het wordt tussen de 14 en 18 graden. Ah, WB, verkeersinformatie. de Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Het aantal files begint nu ook vlot op te lossen. Er staat nog wel bijna 190 kilometer. Uh, wat opvalt aan die files zijn de files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Er was een ongeluk tussen Weert en Knopenleende Heide nog een uur vertraging. Op de A4 richting Amsterdam... staat nu een kapotte vrachtwagen. Tussen Knopen-Prins-Klausplein en Zoeterwoud... Het dorp een kwartier vertraging, daar is één rijstrook dicht. Op de A12-Duitse grens richting Utrecht was ook een ongeluk... nog drie kwartier vertraging tussen Duiven en Knopend -Waterberg. Alle rijstroken zijn daar weer open. Daardoor is ook vastgelopen op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem... tussen Alfred Hoendelo en Knopend 20 tot 25 minuten vertraging. Bergingswerkzaamheden zijn nog aan de gang op de A27 van Breda naar Utrecht. Twee rijstroken zijn er dicht. Tussen Werkendam en Noordloos 7 kilometer met ruim een half uur vertraging.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 Liceo.nl. Als enige examentrainer bewees effectief. Technisch dienstverlener en een personeelstekort? Synthes.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. 6,5 minuut over 9 is het. Het College voor de Rechten van de Mens heeft vorig jaar een record aantal meldingen van discriminatie of vragen daarover gekregen. Het waren er 4259 om precies te zijn. Dat is een derde meer dan in 2016. Adriane van Dooyeweert is voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt die stijging vandaan? Wat zegt u? Sorry. Die zei: waar komt die stijging vandaan? Oh sorry, ik heb een slechte lijn, maar ik, die stijging komt um, door het inwerking treden van het Verenigde Naties Verdrag voor de Rechten van Mensen met een beperking. En hij komt ook door het feit dat wij een meldpunt hebben gehad uh, voor zwangerschapsdiscriminatie. Ja, want het blijkt uit die cijfers dat, dat uh, grofweg een derde van de meldingen gaat over die zwangerschapsdiscriminatie. Dus dat, komt dan, dat is precies die derde meer in het totaal en die komt dan door dat meldpunt? Wij denken dat dat een, inderdaad een hele grote invloed heeft gehad, um, omdat mensen erover gehoord hebben. Na die uh, instelling van dat meldpunt hebben we echt een record aantal meldingen en vragen gehad. Zo'n 800 in een paar weken. Maar het blijft ook doorgaan, dus het is gaan leven kennelijk. En mensen gaan meer erover nadenken en denken. Misschien moeten we toch het college voor de rechten van de mens bellen en vertellen wat mij is overkomen. Uh, misschien is het discriminatie en misschien kan het college dat voor En wat voor verhalen hoort u daar dan? Wat voor meldingen zijn dat als het gaat over zwangerschapsdiscriminatie? Dat varieert van uh, ontslag omdat een vrouw zegt dat ze zwanger is. En, die, en dan moet ze ook min of meer komen met uh, een vermoeden dat het ook echt alleen om de zwangerschap gaat. En ja, soms uh, blijkt inderdaad een werkgever niet te weten... dat ook bij een tijdelijk contract je een vrouw niet mag ontslaan... omdat ze zwanger is. En dus is het belangrijk dat vrouwen dit melden... want ze staan gewoon in hun recht. Exact. En er zijn meer voorbeelden van zwangerschapsdiscriminatie. Terugkomen van zwangerschapsverlof en uh, uh, minder werk aangeboden krijgen. Zowel in, in een aantal dagen of misschien ook werk dat niet het werk was dat je daarvoor deed. Omdat men zei, ja, je hebt nou een baby'tje, slapeloze nachten. Weet je, we hadden gedacht, ga jij maar verder op, op dat of dat uh, functieniveau. Tot en met uh, kolven doe je maar in je eigen tijd, daar neem je maar verlofuurtjes voor op. Kortom, de behandeling van zwangere vrouwen en jonge moeders uh, is soms niet helemaal conform uh, de wet. Nee, en daar moet er wat aan gedaan worden, want vrouwen worden op deze manier belemmerd natuurlijk om uh, aan het werk te blijven of aan het werk te komen. Ja, dat is een voor hun kansen op de arbeidsmarkt uh, funest en voor de positie van vrouwen slecht. En het college voor de rechten van de mens... vindt dat dat in Nederland gewoon niet meer moet kunnen nu. Ja. Hoe, hoe ging het eigenlijk met de andere uh, vormen van discriminatie? Ik, ik noem wat, rassendiscriminatie? Daar hoor je ook wel van. Dan gaat het vooral om uh, toegang tot de arbeidsmarkt... Uh, voor vaak ook jongeren die een stage zoeken... en die zodra ze hun naam noemen... en die klinkt uh, niet als uh, Jopie Hendricks... Uh, niet, niet aan de bak komen... Dus arbeidsmarkttoegang is, is echt ook nog een probleem. En we zien dus vooral die stijging ook uh, op grond van uh, mensen met een handicap, uh, dat verdrag. Ja, zwangeren en uh, gehandicapten, dus daar komen de meeste meldingen over. Uh, dat zijn de cijfers van het College voor de Rechten van de Mens. De uitleg kreeg u van de voorzitter en dat is Adriane van Dooyenweerd. George en Ringo de Beatles. We can work it out. 12 minuten over negen is het. De kritiek van Jan publiek. We zijn vroeg vanmorgen. Ja, nou fijn, dan kunnen we meteen ook uh, beginnen... Een vraag over ons bericht over het interview dat oud FBI-directeur James Comey bij ABC gaf. Uh, we melden dat er volgens Comey zeker enig bewijs is van belemmering van de rechtsgang door president Trump. En Robert en Arjen die melden ons over die zinsnede. Zeker enig bewijs. Want Comey die zegt toch echt: possibly, schrijven ze. Um, nou, is het zo dat Komi zijn uitspraken heel voorzichtig formuleert. Dus we hebben daar ook goed naar gekeken. Laten we even terugluisteren naar wat hij nou precies zei. Het is mogelijk dat in het moment dat ik you een know, andere persoon zou hebben gezegd: Sir, you can't ask me that. That's a criminal investigation. That could be obstruction of justice. Was president Trump obstructing justice? Possibly. I mean, it's certainly some evidence of obstruction of justice. Ja, hij zegt dus eerst possibly, en dat sloeg op die vraag van, uh, of Trump de rechtsgang heeft belemmerd. Maar hij zegt ook dat er zeker enig bewijs is van belemmering van de rechtsgang. Dus hij, uh, nou, zo, zo was dat uh, fragment precies en daarop hebben wij dus ons bericht gebaseerd. Verder was vanochtend uh, journalist Ton van der Ham van Zembla bij ons in de studio. Hij werd vrijdag aangehouden bij het UMC Utrecht. En vertelde daarover vanochtend, luisteraars Bram en Christy viel het op... dat we Van der Ham wel aan het woord laten, maar het UMC niet. Nou ja, ja dat is zo. Natuurlijk hebben we dat ook gevraagd. Uh, maar die uh, hebben een schriftelijke verklaring uitgegeven, begrijp ik. En uh, dat hebben ze ook vrijdag trouwens al gedaan. En dat heb ik wel verwoord, ook uh, over wat er, wat er over hem dus is gezegd. En ja, goed, hij spreekt dat tegen. Dus dat is altijd lastig in dit soort gevallen als je twee in dit geval vechtende... Uh, partijen hebt, uh, dat, er maar, dat er maar eentje het echt uh, ook wil vertellen. Dus wel geprobeerd ook dat, dat tegen te werpen. Um, maar ja, uh, dat is een beetje het uh, probleem dus in dit geval. Ja, UMC wilde gewoon het bij die verklaring houden. Um, dan nog even naar Indonesië. Want vanochtend vertelde correspondent Michel Maas... dat haaienvinnensoep in Azië nog altijd een delicatesse is. En Bernadette de Boer die wil weten... of Michel zelf wel eens zo'n haaienvinnensoepje heeft gegeten. Dat hebben we hem gevraagd. Hij was nog onderweg... maar hij wilde er best even op antwoorden. Um, in Indonesië heeft hij het nooit besteld... omdat hij weet wat er met die haaien gebeurt. Maar toen hij in Nederland woonde, wel. Vroeger wel in Nederland, daar had ik het wel. Stond gewoon bij elke Chinees op een menu. Haaienvinnensoep. Er was geen discussie over diervriendelijkheid of zo. Ik heb me wel altijd afgevraagd of er echt haaienvinnen in zaten in die soep. Ik vond alleen maar stukjes ei. <laughs> ja. Ja, maar het, het verhaal was dat nu allerlei vissers daar in Indonesië dus uh, haaien die vinden afsnijden en die, die haaien weer teruggooien. Waardoor ze ja. Uh, ja, in, uh, gewoon ja, daar doodgaan natuurlijk. En die haaienvinden worden dan voor heel veel geld verkocht. Uh, en land uiteindelijk dus in de soep daar. Goed, nou dan weten we dat ook weer uh, blijf reageren reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via at NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn at Staan er nog veel files? Jolanda van der Velden. Wel, er staan er nog 34, maar de vertraging neemt behoorlijk af. Er staat wel bij elkaar nog 130 kilometer en van die, al die files noem ik er maar twee. Eentje met 50 minuten vertraging, dat is de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Weert Noord en Afrit Valkenswaard. Daar was een ongeluk. En verder nog een half uur vertraging vanwege de bergingswerkzaamheden op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Nieuwendijk en Noordloos. Uh, twee rijstroken zijn nog steeds dicht. Een half uur vertraging dus. Onze man in Teheran is terug op de Nederlandse TV. Gisteravond was de eerste van vijf afleveringen over Iran van Thomas Erbrink. Te zien dus bij de VPRO. Het was president Rouhani die zich na zijn verkiezing mateloos populair maakte... door het internet in het land tien keer zo snel te maken. Iedereen zit op Instagram. Kijk bijvoorbeeld, opperste leider, Ayatollah, Ali, Ghamenei. Daar is hij. 1,6 miljoen volgers. Toespraken, foto's, aanklachten tegen andere landen. Nou, dan nog meer politiek. Hassan Rouhani. De president, Hassan Rouhani, 1,9 miljoen volgers. Is Hassan daarmee de meest beroemde Instagrammer in Iran? Nee, dat is Tarane Ali Dushdi. een actrice. 5,1 miljoen volgers. Als die wat zegt op Instagram... Dan wordt er geluisterd in dit land. Thomas Erbrink is natuurlijk ook onze man in Teheran, in Iran. Hij is de correspondent ook voor de NOS. Tussen het bedrijf door heeft hij een nieuwe reeks reportages dus gemaakt... drie jaar na die eerste serie die zo succesvol was. En hij is nu even terug in Nederland. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je de kijkcijfers al gekeken of niet? Uh, ik kreeg uh, vanochtend dat een, uh, een, een tekstberichtje en toen zag ik bijna 800.000 kijkers. Nou, dat vind ik echt mindblowing <laughs> voor een mindblowing uh, voor een serie over, uh, over Iran. Dus uh, ja, ik ben wel super blij. Ja. Drie jaar geleden, die eerste serie, nou, daar, daar was ook veel aandacht voor. Wat is natuurlijk prachtig. Uh, inkijken ook eens een keer in, in, ja, in, in, in, een, in een leven wat, wat wij niet zo goed kennen. Ja, dat horen we via jou natuurlijk als correspondent. Is er veel veranderd in die drie jaar? Ja, zeker. En um, veel ten goede en, en, en veel ook niet. De Iraanse maatschappij is. Echt enorm snel verandert. Uh, we hoorden net al over, over dat internet. Nou, je moet je voorstellen dat de, vroeger hadden wij dan links in een schermpje van onze telefoon. Als we op internet wilden, hadden we alleen zo'n e symbooltje staan. Dat eigenlijk staat voor he, erg langzaam. <lacht> en uh, dat is tegenwoordig 4G, net als bij ons. En, en dat betekent dus dat je um, ja, filmpjes kan versturen naar andere mensen. Dat andere mensen uh, filmpjes kunnen kijken. En dat betekent eigenlijk dat Iran dus dat de buitenwereld nog meer het land is binnengekomen. Nou, we hadden het ook over Instagram. Instagram is natuurlijk een app die foto's deelt. En Iran is een land waar officieel... privé en publiek heel strikt gescheiden zijn. Eigenlijk, wat je buiten doet... je moet je buiten anders gedragen... dan dat je je in privé zelf zou willen gedragen. Maar ja... Dat, die foto's, dat gaat natuurlijk door alle muren heen. Dus eh, dat maakt opeens het, het, uh, het privé ook publiekelijk. Dus uh, die maatschappij verandert door dit soort dingetjes. Ik kan al uren doorgaan. En, wat, en de schaduwkant dan? Want je zei, er zit ook een andere kant aan. Ja, precies. Dat is namelijk dat waar de maatschappij wel verandert. Uh, hebben, zijn de leiders uh, hebben hun belangrijkste wetten niet veranderd. Nou, bijvoorbeeld kijk naar de wet op het verplicht dragen van de hoofddoek. Ja. Um, nou, daar hebben we, hebben we gisteravond ook laten zien hoe hoe sommige vrouwen daartegen in protest gaan. En hebben we ook heel bijzonder uh, weten te spreken met een van die vrouwen. Ja. Hoe gevaarlijk is dat voor haar? Hè, dat ze dan aan zo'n reportage meewerkt uh, bij jou? Nou. Zij, zij, zij was al van plan om naar het buitenland te gaan een tijdje. Zij zit nu in Turkije. En uh, ik heb er vorige week nog gesproken. En uh, nou, we hebben nogmaals uitgelegd van, he, wat er allemaal ging gebeuren. Nou, ze vond dat geen enkel probleem. Want ze zei: Ik sta hiervoor. Dit is mijn vaste overtuiging. De, zij wil die verplichte hoofddoek. Uh, ja, zij wil dat die hoofddoek niet meer verplicht is in Iran. Maar ja, ik, ik weet niet hoe snel ze terug zal komen naar, de, uh, terug naar Iran. en Misschien dat ze wel uh, uh, in Turkije blijft. Ja, want zij was een van die vrouwen, die, uh, die beelden kennen we misschien nog wel... op die, op, op die elektriciteitskasten stond hè, met, uh, met hoofddoek te zwaaien. Maar in jouw uh, reportage ook, gewoon binnenshuis... Uh, nou ja, gewoon uh, zonder hoofddoek ook te zien is en, uh, en, en met jou praat. Um, wat, ik ook, wat ik zelf bijzonder vond... die man die ook drie jaar geleden natuurlijk een belangrijke rol speelde... in jouw serie, die Mr. Ja. Big Mouth... die ook helemaal met de tijd is meegegaan. Niet qua ideeën, maar wel qua uh, technische uh, ja. uh, zaken. Nee, die Mr. Big Mouth was dus, is echt een typische vertegenwoordiger... van het beeld wat je van Iran zou verwachten. Een man die uh, in, de eerste seizoen, in het eerste seizoen zien we dat ook... Die, die constant dood aan Amerika aan dood aan Israël roept. En dan gaan we hem nu drie jaar later weer bezoeken. Nou En wat blijft... Alles is veranderd. Hij heeft zijn huis veranderd. Hij heeft de westerse meubels gekocht. Um, hij zei destijds uh, dat zijn vrouw geen auto mocht rijden... en geen mobiele telefoons mocht hebben. En nu had ze en een rijbewijs... en ze filmde ons hele gesprek met de mobiele telefoon. En, en hij zei zelf ook, ik, ik, ik gebruik nu ook het internet. Maar ja, later blijkt wel uh, dat als het echt om zijn kernwaarden gaat... Uh, dat hij dan nog wel een vrij uh, afreizelijke ja. actie doet. Namelijk een van die vrouwen... Met de dood doodbedrijven ja. die je uh, met de hoofddoek hebben ja. gedemonstreerd. Met vreselijke tekst inderdaad, ja. Um, en, maar goed, hij zit inderdaad ook op Instagram, net als heel veel Iraniërs. Hoeveel invloed heeft dat? Nou, um, met name omdat, omdat die internetsnelheid voor mobiele telefoons is verhoogd... zijn dus Iraners massaal op apps gegaan. En nou, Instagram is dus door het hele land beschikbaar. Dus iedereen ziet hoe de ander leeft. Dus je kan ook echt in, ja, in het lutjebroek van Iran wonen. Uh, en dan zie je hoe de rich kids of Tehran leven... Die, die, die site hebben we misschien wel eens van gehoord. En dan is er ook nog een soort messaging-app, die heet Telegram. En van de 48 miljoen internetgebruikers uh, in Iran zitten daar 40 miljoen op. En ook volgens de statistieken zitten ze daar urenlang per dag op. Nou, en dat is ook echt zo'n zo app waardoor iedereen berichten naar elkaar stuurt... Uh, filmpjes naar elkaar stuurt, ook als er bijvoorbeeld protesten zijn. Dan gaan die filmpjes ook opeens bam, naar 40 miljoen gebruikers. Dus ja, als je vier decennia lang een staatstelevisie hebt gemaakt... in de hoop dat je daarmee uh, de nieuwsvoorziening kan monopoliseren... dan is de introductie van die apps natuurlijk wel een, ja, best wel een tegenvaller. En, en jij gaat erop uit natuurlijk met je, met je ploeg. En dan uh, komen mensen ook... Ook jou bij jou de verhalen vertellen. Misschien niet altijd voor de camera, maar wel vertellen wat er bij ze leeft. Nou, dat was ook een heel groot verschil. Met, uh, met, met, met vroeger. Want uh, we, hadden, we hadden drie jaar geleden hadden wij we best wel moeite, of vier jaar geleden toen we aan het filmen waren, om, om mensen op straat voor de camera te krijgen. Die waren schuchter, die waren uh, ja, angstig. En dit keer hoefden we maar de camera aan te zetten op straat. En mensen kwamen naar ons toe om te vertellen naar welk land ze het liefde zouden willen verhuizen. Of dat ze kritiek hadden op de Iraanse uh, aanwezigheid in Syrië. Allemaal taboe-onderwerpen. Dus ja, mensen voelen zich, ik denk ook door dat internet... vrijer om zich te uiten. Een van de eerste scènes gisteravond in de eerste aflevering... was een hooggeplaatste ambtenaar... Hè, die ook reageerde op jouw eerste serie. En hij zei dat hij het wel mooi vond... maar toch ook dat, dat sommige ambtenaren er niet blij mee waren. Waarom was dat? Nou, zij ze, ze, ze waren niet blij uh, vanwege het feit... dat ik bijvoorbeeld mijn voormalige assistenten liet zien... die destijds uit een klein dorpje naar Teheran was gekomen en zij had een, een een chador om destijds en ik liet in de serie ook zien een chador dat is zo'n grote lange zwarte doek die alles bedekt behalve je je, je, je gezicht en je handen maar toen ze in de stad ging wonen, ging ze niet alleen van de man scheiden... maar ze deed ook die chador af en verving die voor een ja, soort mantel. Dat is dan een iets modernere versie daarvan. Nou, en hij zei van, als je dat nou laat zien... dan gaan misschien andere vrouwen dat, dat ook doen. Nou ja, in deze serie hebben we haar weer gevolgd. Alleen ze is nu niet meer... In Iran. Ze is verhuisd naar New York, waar ze journalistiek studeert. En, en, en ja, dus zij is weer een fase verder in het leven gegaan. Dat is, denk ik, interessant aan veel dingen van de serie. Je hoeft de vorige serie niet gezien te hebben, want we, we grijpen heel veel terug uh, met, met flashbacks. Maar je kan echt de ontwikkeling zien van mensen. En ja. de, dat is toch wel uniek, denk ik. Grappig dat jij gisteren vertelde in, in die aflevering dat zij vanuit Nederland heel veel aanzoek had gekregen, geloof ik. Ja, ongelooflijk. <laughs> uh, ik kreeg mailtjes van, uh, nou, misschien wel van, uh, van want er zijn mensen die zeiden... Ja, ik heb haar gezien en kan ze dan niet naar Nederland komen. En ik vind haar heel knap. En ik heb sommige van die brieven aan haar voorgelegd. En ze was natuurlijk erg gevleid. Dat mag wel gezegd worden. Maar ze kozen toch voor om alleen naar New York te gaan. Ja. Nog, nog een belangrijk ding is natuurlijk... Hè, uh, ja dat, dat hele gedoe met, met Trump ook. Hè, die, die, die heeft gezegd van, ja, dat nucleaire akkoord... dat moet weer gewoon op de helling. Um, uh, wat, wat gaat dat betekenen als dat, als dat doorgaat? Als Amerika daar de handen van aftrekt? Nou, dan moet je eigenlijk bekijken, ook vanuit de ogen van de mensen die ik geïnterviewd heb, die mensen zijn bijna allemaal, um, ja, die willen graag een betere toekomst, die willen betere relaties met het buitenland. En het feit dat meneer Trump nu uh, ja, die deal, die nucleaire deal wil opzeggen, is voor hun heel angstaanjagend, want dat, die gewone mensen hebben geen invloed op de politiek en die hopen alleen maar uh, dat door zo'n deal er meer werk zou komen naar Iran... dat er internationale bedrijven zullen komen naar Iran... en dat er zo dus banen komen voor hun kinderen... voor mijn schoonbroer, ik noem maar wat. En eh, ja, het feit dat die deal wordt opgeheven... Dat, dat maakt heel veel mensen heel hopeloos over de toekomst. Ja. Voor jouw kinderen misschien wel, Thomas, want ik zag je moeder, je schoonmoeder ook weer allerlei suggesties doen... in, in de eerste aflevering. Ja, het, het feit dat, dat Nusha en ik, maar en mijn, mijn vrouw, dat wij al, al al bijna 14 jaar getrouwd zijn en geen kinderen hebben, dat roept nog wel eens vragen op. En um, uh, ja, waaronder, bij mijn, waaronder bij mijn schoonmoeder. Maar nou ja, we, uh, ja, wie weet dat we er ooit kunnen verrassen. En anders, we hebben ook al twee katten. Ja. Dat is ook het mooie van die serie. Dat het af en toe ook gewoon heel persoonlijk wordt. En dat, dat schuw jij ook niet. Uh, hartelijk dank voor het gesprek. Uh, we gaan het kijken vanaf nu. Uh, die van gisteren is zeker terug te kijken via allerlei kanalen. En de komende vier weken dus ook nog. Onze man in Teheran is Thomas Edbrink hey. 3 drie, voor de dag. Drie zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. Ja, Eindhoven maakt zich natuurlijk op voor de huldiging van PSV. De spelers, de trainer, Filip Cocu en de clubleiding van de Nieuwe Landskampioen... die maken eerst een tour door de stad. Dat heet dan met de platte wagen, die helemaal geen platte wagen is, maar toch. En dan worden ze rond een uur of zeven vanavond gehuldigd op het Stadhuisplein. Voor de fans betekent dat nog een feestje na gistermiddag. Met 1-0 zijn we er al, maar 3-0 is fantastisch. Oh, ik ben zenuwachtig. Ik ben zo blij. Dat is een kampioen, hè? Ah, het mooiste ontwikkeld, hè. Bravo. Laatste woorden Gelal. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken die komen straks bijeen in Luxemburg. Zij zullen waarschijnlijk hun steun uitspreken voor een VN-resolutie... door de Amerikanen, Groot-Brittannië en Frankrijk. De drie landen willen dat er een onafhankelijk onderzoek komt... naar het gebruik van gifgas in Syrië. Zo'n onderzoek zou moeten uitwijzen wie er achter die vermeende gifgasaanslag zat... in de Syrische plaats Douma eerder deze maand. Minister Blok arriveerde zojuist in Luxemburg en zei voor de camera... dat de volgende stap wat Nederland betreft via de Veiligheidsraad moet gaan. En in Den Haag gaat de organisatie voor het verbod op chemische wapens, de OPCW, achter gesloten deuren vergaderen. Ze gaan het ook hebben over het gebruik van chemische wapens in Syrië. Verslaggever Kiesja Hekster. Kiesja, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zullen we vandaag te horen krijgen over de uitkomsten van die vergadering? Nou, officieel komen die uitkomsten pas na afloop naar buiten natuurlijk. Dat verschijnt op de website van de OPCW. Maar niet zo lang geleden was er ook zo'n bijeenkomst van alle, alle lidstaten... of een deel daarvan wat dan nu vertegenwoordigd is bij de OPCW. En hoewel die bijeenkomst Komst. nog moet beginnen... of achter nou, de gesloten deuren plaatsvindt... Ja, ik vul het allemaal maar een beetje in... Kijk, kunnen we die lijn herstellen, jongens, of niet? Of is dat heel lastig? Want dan gaan we gewoon naar Guilherme... en dan horen we straks in de loop van deze dag wel wat er uit die vergadering komt... van de OPCW. Achter gesloten deuren vergaderen zij dus over... Het verbod op chemische wapens gebeurt in Den Haag. Ik zie allerlei verhitte gezichten aan de overkant. Ik zie al stoom uit sommige oren komen. Maar geen verbinding met kiesje heksen. Dus, Kilene, goedemorgen. Nou, goedemorgen. Bij wat? mij valt de stoom mee, hoor. <laughs> je had al de hele week al stoom in je hoofd. Ja, de rokenwolkels zijn bijna opgestoken. Ja, toch nog een klein griepje meegepikt. Um, ja, ja. Maar goed, je bent terug en dat is goed. En wat zijn de onderwerpen van spraakmakers? Nou, sowieso, Syrië speelt wel een belangrijke rol in de uitzending. Stand.nl gaat erover en dat vertelde ik een uurtje geleden al... Maar we gaan het na ook over, over de stand van onze Defensie. Gisteren hoorde natuurlijk de minister van Defensie, Ank Beileveld, ook in Buitenhof. Dus dat geeft wel weer stof om over door te praten. doen we onder meer met Defensiespecialist Peter Weininga. En spraakmaker is vandaag Arno Visser. Hij is president van de Algemene Rekenkamer. Hij wil het ook graag over Defensie hebben. En verder hebben we een gesprek met Berry Kriesel. Hij weet hoe we de zorgkosten echt omlaag kunnen brengen. Een landelijke DNA-databank waarin je zelf je DNA kunt lezen... en dan weet hoe het staat met je gezondheid... en wat je in de toekomst op gezondheidsgebied allemaal te wachten staat. Is dat? Zo wenselijk. Oké, nog even, nog even de nog stelling misschien voor standpunt? Uh, ja, dan moet ik hem er snel bij pakken. Uh, de, de aanval op Syrië is vooral van symbolische waarde. Oké. Okay. Reageren kan zo meteen. En al die onderwerpen die u net uh, in een notendop voorbij hoorden komen... uitgebreid in Spraakmakers met Ghislaine Plag. Voorafgegaan door een overzicht van het allerlaatste nieuws... krijgt u van Elisabeth. Ik wens u vast een prettige maandag verder. Goedemorgen.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 Slachtoffers van seksueel misbruik door tantra masseurs worden onvoldoende serieus genomen door de politie. Dat zegt het meldpunt tantra misbruik. Belafspraken zouden niet worden nagekomen en ze voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd.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 En de Franse president Macron houdt de Russen mede verantwoordelijk... voor het gebruik van chemische wapens in de Syrische stad Douma. Hij heeft dat vrijdag gezegd tegen de Russische president Poetin... een paar uur voor de westerse luchtaanvallen op Syrië. Die waren een vergelding voor de gifgasaanval op Douma. Het weer op steeds meer plaatsen zon, hier en daar wat stapelwolken... en het wordt zo'n 15 graden. ANWB-verkeersinformatie. Er staat bij elkaar nog 65 kilometer file van de ochtendspits. Daarvan noem ik de A4, de Haag richting Amsterdam. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Eén reishok is dicht. Tussen Leidsendam en Hoogmade 10 minuten vertraging. Ook vertraging op de A10, de ring noord van Amsterdam. Tussen Knoop het Koenplein en Afwit-Volendam 5 minuten. Vanwege opruimwerkzaamheden is de rechte reishok dicht. De andere kant op tussen afwit Vodendam en Amsterdam... hem 20 tot 25 minuten vertraging. Bergingswerkzaamheden op de A27 van Breda naar Utrecht... Utrecht. Tussen Werkendam en Noordloos 7 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. NPO Radio 1, KRO NCRW. 175 miljoen op de bank, maar te weinig punten voor het kampioenschap. Gilene Klag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom bij Spraakmakers. Kijk, je kunt veel zeggen, maar Ajax heeft het in ieder geval qua financiën wel op een rijtje. En dat geldt lang niet voor alle Nederlanders. 40% worstelt met zijn of haar financiële administratie. Er is geen overzicht, omdat rekeningen op verschillende manieren binnenkomen: bijvoorbeeld per post en dan weer per e-mail. Van onze Spraakmaker van vanochtend mag je verwachten dat hij zijn boekhouding op orde heeft. Dat is namelijk de president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser. Meneer Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Het zou wel verrassend zijn als u nou zegt: van nee, bij mij is het ook een zootje thuis. Uh, nee, dat moet je inderdaad wel op hebben ja, ja. want anders heb je wel een probleem ja maar dat gaat allemaal uh, digitaal of uh, echt nog een huishoudboekje? Nee, dat gaat voor een belangrijk digitaal. En overigens heb ik een vrij eenvoudig huishouden, wat dat betreft. Ben ik meer tijd bezig met het huishouden van de overheid. Okay. Kijk, en, en hierover doen we trouwens onderzoek. Want die berichtenbox waar we het hebt over digitale dingen, daar komen we binnenkort met een onderzoek naar uh, mee naar buiten. En de bevindingen zijn nog niet bekend? Of nee, al die halen? kom ik al volgende keer bij u vertellen. Oké, okay, prima. Dat is bij deze afgesproken. Politiek analist Kees Boman, die is ook de gast. Uh, Kees. Goedemorgen. Goedemorgen. Trek het je niet persoonlijk aan. Maar ik vind jou iets meer het chaotische type. Liggen er nog wat. Wat ongeopende enveloppen en dergelijke op de mat? Uh, ja, ik had ze opengemaakt als ik hier niet naartoe had gehoeven. <laughs> en dat gebruik je elke dag als excuse. Ja, Maar uh, één advies. Uh... Uh, laat zo min mogelijk iets automatisch afschrijven. Want ik snap wel dat dan het overzicht zoek raakt. Ja, ja, dan is het gaat helemaal buiten je beeld. Hè? Ja. Goed, op de voorpagina's heren van de ochtendkanten strijdt het kampioenschap van PSV en de luchtaanval op Syrië om voorrang. Met ook hier lijkt het in ieder geval op het eerste gezicht weer winst voor PSV. En verder kijken we in het mediaforum hoe lastig het is voor journalisten om te achterhalen hoe groot de schade is die Assad, Syrië, is toegebracht door die westerse aanval. Daar beginnen we ook de stelling in stand.nl mee. De westerse aanval op Assad, op Syrië, is vooral van symbolische waarde. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Ja, het leek dit weekend te gaan escaleren. Fellow Americans, a short time ago I ordered the United States Armed Forces een extra uitzending van het NOS-journaal... in verband met bombardementen op doelen in Syrië... van Amerika, Frankrijk en Groot-Brittannië. Right now, this is a one-time shot... En ik dat het een heel message. Ja, dit was een hele korte, gerichte actie, heel specifiek bedoeld om uh, het chemische wapenprogramma van president Assad van Syrië uh, te raken. Ja, in Syrië lijken ze niet erg onder de indruk van de aanval. Als het doelstelling is geweest om toekomstige aanvallen met chemische middelen af te schrikken, turns, dan moeten we toch echt concluderen dat dit te weinig impact zal hebben. Amerikaanse president Trump had het al aangekondigd. He. Vrijdagnacht was het ook zover. Omdat Assad chemische wapens heeft ingezet... vuurde de coalitie van Amerikanen, Fransen en Britten af. En voorlopig lijkt nog een westerse aanval niet aan de orde te zijn. Deze was er vooral op gericht om de westerse tanden en spierballen te laten zien. Dat is in ieder geval de analyse die we horen van veel experts en commentatoren. En vooral gericht tegen de gifgasaanval... en niet zozeer als inmenging in het politieke conflict. Die stelling is dus... de aanval is vooral van symbolische waarde... Hebben jullie dat gevoel daar ook bij, meneer Visser, om met u te beginnen? Nou, ik vind het moeilijk om te beoordelen op dit moment... omdat je dan ook heel veel niet weet. Ja. Maar symbolische waarde is natuurlijk niet onbelangrijk als het gaat om oorlogsvoering, als het gaat om dreigementen... als het gaat om je spierballen laten zien, uh, waar we net over hadden... dan moet je natuurlijk ook het juiste symbool daarvoor kiezen. Iets wat voor meer spreekt. Dus als ze inderdaad heel effectief die fabrieken hebben uitgeschakeld... dan is dat een symbool van grote waarde. Ja, als dat inderdaad is gebeurd. Als dat inderdaad ja. is gebeurd. En dan ja. kom je al meteen op een probleem wat u ook aangeeft. Ja, we weten niet precies... Of dat allemaal is uitgeschakeld. Want daar krijgen we verschillende verhalen over. Inderdaad. Ja. ja. Kees, Kees Boman, wat, wat viel jou op aan de Nederlandse reacties, met name op het politiek gebied? Nou, toch uh, het een beetje op eieren lopen van uh, het kabinet. Uh, over de kwestie uh, de legitimiteit. En mm -hmm. legitimiteit bij dit soort acties gaat natuurlijk ook over feiten, gaat over het bewijs. Gaat kortom over de waarheid. En je ziet, en dat zal je ook vandaag in de berichtgeving laten horen... dat dat natuurlijk wel een uh, heftig discussiepunt in is. Hè. In uh, Luxemburg komen straks uh, de 28 ministers van buitenlandse zaken... van de Europese Unie bijeen. Mm -hmm. Daar gaat het over dit punt, maar vooral over... En dan, en straks, en morgen. En, en uh, in Londen, in Groot-Brittannië... is er straks een verklaring van de Britse premier vanmiddag. En ook een debat. En daar staat hetzelfde onderwerp uh, op de agenda. Namelijk de legitimiteit en op grond van, uh, van welk bewijs. En ja. wat Arno Visser zegt natuurlijk... Is, is, uh, is natuurlijk het sterkste punt op dit moment. Men haalt de legitimiteit uit het feit... Uh, genoeg is genoeg. We moeten nu nee zeggen. Vooral tegen die verspreiding van chemische wapens. Maar als je ook de, de analyse... In de, in de zondagskranten uh, doorneemt, vooral de Britse zondagskranten. Ja, dan gaat het natuurlijk ook wel om het feit waarom we nu ingrijpen. Hè, de, de, de, de Britse regering heeft naar buiten gebracht in een brief. Uh, de legitimiteit zit hem in de, in de uh, humanitaire crisis die ja. daar is. Je kan met, uh, op zo'n wijze mensen niet uh, om zee brengen. En ik hoorde op de BBC-radio dit weekend een, een aardige vraag van die journalist, uh, niet gekleurd bedoeld, maar maar er zijn zo'n vijftig uh, mensen omgekomen. Naar het schijnt, door dat gif. Er zijn uh, talloze uh, gewond geraakt. En er uh, ontstaan misschien nog wel meer uh, dodelijke slachtoffers. Maar in totaliteit zijn er tot nu toe schattingen tussen de 200.000 en een half ja. miljoen doden. Dus waarom nu wel ingrijpen en toen niet. En, eh, vooral voor de Britten geldt het ook. Hè? Op verschillende momenten is er geprobeerd steun in het parlement daar te verwerven. En zoek het op, wie zich vandaag verveelt, een toespraak van de schaduwminister toen de tijd van Buitenlandse Zaken, Hillary Benn, in 2015, die een heel emotioneel, fantastisch uh, goed verhaal hield van, wij kunnen niet blijven zitten, wij moeten nu iets doen. En hij verloor dat even zo als uh, toen de Britse regering er werd niet ingegrepen. Dus ja, het moment van nu, ja. uh, hoe verder en op grond van welk bewijs, dat is wel een politieke vraag. Maar Kees, kan dat er ook mee te maken hebben? Want dat is ook een van de analyses geweest, dat het niet eens zozeer tegen Syrië is gericht, maar dat Trump op deze manier eigenlijk Poetin zijn spierballen laat zien. En dat doet hij via Syrië. Ja, dit is, en dat dat de timing ook uh, mede is, in heeft gegeven. Uh, nou, dit is, dit is echt hogeschoolpolitiek op het diplomatieke vlak. Want ik kende eigenlijk het begrip deconflicting... dus eigenlijk een mm. conflict ontflikte, ja, dat tegengaan, te voorkomen... dat dat uh, uh, eigenlijk in de aanloop naar die acties heel erg speelde. Dus uh, ja, ik, ik simplificeer het maar op een hele naïeve wijze... dat er naar de Russen is gebeld en naar de Syriërs is gebeld... van jongens, we beginnen zo en zo laat, we gaan daar mikken... dus pak je boeltje bij elkaar, want we willen geen dodelijke slachtoffers. Ik zie nu een foto in de Times van een uh, nou ja een verondersteld fabriek waar chemische wapens opgeslagen zouden liggen. Sowieso denk ik al, haal die chemische wapens weg, want anders heb je opnieuw een ramp. Dus zoiets zal het wel geweest zijn. Dus men probeert voor het beeld een waarschuwing mm -hmm. af te schieten, letterlijk. Maar in werkelijkheid uh, is het natuurlijk, zoals ik ook in het buitenland hoorde, uh, in de nieuwsberichtgeving van uh, midden oosten analisten dit is wel een mini-world war. Met andere woorden, dit is zo gevaarlijk, dus je moet mensen wel waarschuwen dat we willen waarschuwen en daarna houden we weer op... Ja. en uh, doen we er wat mee en luisteren naar ons. Wat andere reacties die voorbij komen. Ralf Ossetti zegt... Ik merk dat veel mensen zich ongerust maken over de oorlog in Syrië. Dat lijkt me zwaar overdreven. Zeker nu Trump ons allemaal heeft gerustgesteld met de volgende woorden. This will be the greatest war of all times. Kortom, niets aan het handje, uh, misschien vanwege de grootspraak moeten we het uh, op deze manier zien. Als je kijkt wat wij nu bespreken, zijn het vooral allemaal de diplomatieke uh, en de tactische gedachten die erachter zitten, Of het een strategische zet is, waarbij, en dat heb ik ook wel van wat Syriërs gehoord die hier in Nederland wonen, uh, is van het zou toch om de bevolking moeten gaan, het zou toch om de mensen moeten gaan. En die spelen bijna geen rol hierin. Salem Koerdi, goedemorgen. Goedemorgen. U komt zelf uit Syrië. Uh, ja, ja, klopt. Bent u het eens met die stelling dat het vooral van symbolische waarde is geweest? Ja, absoluut. absoluut Deze aanval is symbolisch. Kijk, elke aanval die niet leidt tot het beëindigen van de macht van de Barbarassat... is een symbolische aanval die ik niet serieus kan nemen. De aanval heeft geen enkel invloed gehad op de militaire kracht van de Barbarassat. Hij heeft alle tijd gekregen om zijn zware wapenarsenaal te verplaatsen naar legerbazen, waar dus dan de leiding heeft. Ja. Kortom, dat al zou je zo'n zo wapendepot eh, hebben geraakt... dan zegt u, daarmee heb je hem nog niet geraakt... want daar heeft hij al voorzorgsmaatregelen op getroffen. Ja, ab absoluut. Al zijn vliegtuigen, al zijn als een wa als een zware wapensnaal... waar hij zeg maar, al die tijd, al deze mensen heeft vermoord in Syrië... die heeft hij gewoon veiliggesteld. Ja. Dus ja, ja het, was een, het was een enorme teleurstelling... Moet ik zeggen, voor de heel veel Syriërs die, die, die dachten dat ze nu wellicht terug zouden kunnen naar hun eigen land... als ze niet meer bang hoeven te zijn van onmenselijke bombardementen op hun huizen en hun Maar wat had u verwacht dan? Hoe heeft u dit weekend bijvoorbeeld gevolgd? Met, met welke verwachtingen? Uh, nou, we hadden hoop dat uh, eindelijk het Westen zou ingrijpen in, deze conflict en, uh, in dit conflict. En uh, de Barbar-Assad uh, en zijn regime weg zou werken. Ja. En, met wegwerken. en dat kun je niet doen natuurlijk als je ook niet in conflict raakt met Rusland. Nee, maar dan, dan had u verwacht van echt de aanval wordt geopend en dit gaat voorlopig zo door. Dat, was dat uw hoop geweest? Ja, precies. Dus ik Gaddafi om zeven hebben geholpen. En uh, dat had ik al verwacht of gehoopt voor, ook voor Assad? Ja. Ja. Heeft u mensen gesproken die in Syrië zitten nu? Nee, niet in Syrië zelf. Ja. Nee. En, en andere Syriërs die hier bijvoorbeeld zitten, uh, zijn die ook allemaal teleurgesteld? ja, natuurlijk. kijk, um, zoals ik al zei, heel veel mensen dachten, oké, okay, wellicht kunnen we nu terug. kijk. Als je nu terug zou gaan als, uh, als uh, uh, tegenstander van Assad naar Syrië... dan wordt je opgepakt, gemorteld en waarschijnlijk vermoord. Dus, Meneer Koerdi, het spijt me en, heel erg dat ik u uh, op deze brute manier moet onderbreken... maar er is een spookrijder. Oh. Rijdt u op de A6 jouw lelystad dan komt u tussen Emmerloord en uh, bij Emmerloord een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal op de A6 jouw lelystad komt u, tussen, uh, komt u bij Emmerloord een spookrijder tegemoet. Dat soort dingen zijn dusdanig urgent... dat we dat altijd even heel snel plek voor maken, meneer Koer. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft. Maar u zal te vertellen, we, we hebben allemaal, ja, we zien wat, wat daar gebeurt. Dus tuurlijk hadden we gehoopt dat het, nou ja, dat het veel meer impact zou hebben. Want heeft dit überhaupt indruk gemaakt op de Assad, denkt u? Nee, nee, nee. nee, nee. Dit, deze aanval die heeft juist... Uh, die, ...die heeft Assad een mentale overwinning gebracht. Want uh, hij kan zich nu voordoen als de enige Arabische leider... ...die tegen Amerika, Frankrijk en Engeland heeft stand gehouden. Erg lachwekkend natuurlijk, maar er zijn wel heel veel mensen die geloven... ...in het feit dat alles wat het Westen doet slecht is. En, en daarom is de tegenpartij meteen goed. Terwijl dat zo helemaal niet uh, gezegd kan worden. Nee. Wat maar hij? Heeft nu, ik weet niet of je de beelden gezien hebt trouwens, maar uh, zijn aanhang en hij heeft, heeft allemaal op tv laten zien: van, hey, wij, wij hebben stand gehouden, wij zijn overwinnaars, ja. wij zijn dit en dat. Dus het is voor hem puur een pure mentale overwinning geweest. Ja, ja. Als we het dan weer vissen over de symbolische waarde hebben, die kan natuurlijk ook juist de andere ja. kant op gaan. Nee, en dat is ook het ingewikkelde: ja. die zit uh, natuurlijk naar, uh, naar twee kanten. Ik zat nog even na te denken, want Kees Bommen het die legitimiteit. Ik zat er wel zelf in de Tweede Kamer toen er besloten moest worden over Irak en over Afghanistan. Ik ben toen ook naar Afghanistan geweest. Maar het is nog niet zo eenvoudig als Kamerlid... welke partij je ook bent, te besluiten dat te doen. Want je gaat wel je eigen jongens en meisjes naartoe sturen... Ja. Ja. met alle gevolgen voor de menselijke kant van die ook. Dus Doe je dan. moet wel heel veel weten en je moet heel veel zeker weten... wil je zo'n beslissing kunnen nemen. Ja. En ook hoe het daarover komt en wat het daar gaat treffen. En, en wie het, het daar gaat treffen. En of het effectief is en ja. of, je, of je daarna de situatie ten goede keert. Ja. En hoe je dat organiseert. Ja. Meneer Cordy, dank u wel. Wij spreken elkaar ongetwijfeld een van de komende dagen uh, nog. Gaan we naar yes, Mart zeker. Marte Kruijf, luitenant-generaal buitendienst. De Kruijf, goedemorgen. Goedemorgen. U gaf eerder eigenlijk al bij Nieuwsuur aan, nog voordat de raketten waren gelanceerd... van nou ja, als het al gebeurt, dan zal het vooral symbolisch zijn. Dus in zoverre voldoet dit aan uw verwachtingen? Ja, zeker. Ja. Mm. Maar goed, wat is die symbolische waarde dan geweest? Nou ja, dat zit in twee lagen. De eerste symboliek is dat je laat zien als... Uh internationale gemeenschap dat je het gebruik van chemische wapens niet toestaat. Dat is een symbolische waarde die in mijn ogen toch wel waardevol is, want... Uh, chemische wapens en wapens die iedereen kan inzetten. we zitten nu bijna 100 jaar zonder de inzet daarvan. Maar je moet niet willen dat dat terugkomt... en dat het wordt gezien als een normaal te tolereren wapen qua ja. inzet. Maar is deze inzet dan daar een goed signaal op geweest? Want we ja. horen net ook Salem Koer die zeggen... als dat voelt zich juist de winnaar... want nou ja, als dit het is wat je kunt verwachten als je zoiets doet... dan is het nog wel te overzien. Ja. Ja, maar het gaat niet om de netto schade die je daarbij aanbrengt. Volgens mij gaat het vooral om het feit dat je wat doet als gemeenschap in relatie met de tweede waarde van de symboliek. En dat is hoe gaan wij met Poetin om in het Westen. En als wij wat willen bereiken in het Westen als staat, hè, dan gebruiken we onze politieke middelen, diplomatie, economie, informatie of de krijgsmacht. En wij beginnen altijd vooraan te rijden. Wij beginnen te praten, diplomatie, economie. Uh -huh. Poetin denkt totaal anders. Die gebruikt eerst militair vermogen als normaal. Inzetmiddel om zijn belangen van de staat te bereiken. En informatie is makkelijk, er is geen vrije pers in Rusland. Dus dat gebruikt hij op een wijze die uh, vrij uh, agressief is. En daar hebben wij nog geen antwoord op gevonden in uh, het Westen. En waar hij dus ruimte ziet, en dat is het tweede wat uh, Poetin is... reden is voor hem wat anders dan bij ons. Reden is voor ons, we gaan samen praten en zoeken wat in het midden... Een reden voor hem is overal waar ik macht kan gebruiken... om mijn macht uit te breiden, ga ik dat doen. En waar zwakte is, dan buit ik dat uit. Dus kijk naar Georgië, de Krim, de Oekraïne... nou weer een haven die hij in Syrië heeft. En ook moet je dus met Poetin af en toe een lijn in het zand trekken... en dat je tegen hem zegt, uh, tot hier en niet verder. Ja, en dat is nu gebeurd. Uh, en dat is de tweede symbolische waarde die nu gebeurd is, ja. Ja, tegelijkertijd geeft Rusland natuurlijk al aan van... jongens, dit heeft juist een woestend effect... op sowieso de humanitaire ramp, die wordt alleen maar erger... maar vooral ook op die internationale betrekkingen. Dus... Wordt de boel niet juist ja. nu op scherp gezet dan? Maar ik zou bijna zeggen dat de kracht van de communicatie van Poetin ook uh, zijn zwakte is. Uh, zijn geloofwaardigheid neemt natuurlijk wel af. Dat hij zo het zou zeggen is heel uh, logisch. Uh, dat zou ik ook zeggen als uh, ik hem was. Hmm. Uh, maar als je daar even doorheen prikt, uh, dan zeg je wat er nu is gebeurd... is dat de Drie grote landen hebben gezegd... wij accepteren dit niet met een aantal andere landen. En dat is de boodschap die Poetin heeft meegekregen. En hoe hij daarop reageert in de media... dat ze ongetwijfeld fel zijn. Maar het gaat om dat ook in zijn hoofdland. Ja, maar dan het, het, nou, wat we in meer reacties vanochtend terughoorden... en wat, wat Salem Koering net ook zei... dat het, eh, vertaal ik dan even vrij... het is een lachertje hoe het is gebeurd. Want zo, wat is de impact hiervan? Dus... Ja, maar nogmaals, het gaat niet om de netto schade. En dat is wel het trieste natuurlijk. Nee, maar Alle als je toch dachten... echt indru indruk wil maken... Ja, maar je wil het ook niet escaleren als het niet hmm. nodig is. En indruk zit het dus niet in de netto schade, maar het feit dat je het hebt gedaan als coalitie, daar gaat het eigenlijk om. En niet dat je mensen dood of uh, stuk maakt of een echt impact hebt op het conflict, want daar zijn hele andere middelen voor nodig dan dat dit is. Ja. En laten we duidelijk zijn, dit conflict dit draai je niet door uh, één aanval. Absoluut niet. Nee. En dat is het triest ook wel voor de mensen in Syrië zelf. Ja, ja. U richt zich vooral ook op Poetin. Wat is het effect op Assad? Is dat in te schatten? Ja, moeilijk. Uh, zoals we net al gezegd, de uh, propaganda's ongetwijfeld worden gebruikt om zijn uh, positie sterker te maken. Zijn positie is sowieso al sterk omdat Rusland en Iran hem steunen. En de Verenigde Staten zwak staat mm. uh, daar. Uh, en de vraag hoe wij daar als gemeenschap mee omgaan met Assad, dat is een vraag die is nog steeds onbeantwoord. Goed. Dank, meneer de Kruijf. Dat u eventjes wilde uh, reageren. Hoe, hoe uh, vind je, Kees Bouwman, dat uh, Ank Beilenveld uh, zich sterk genoeg heeft opgesteld? Ook naar nou, buiten of gisteren? Nou, ik, ik proefde vooral bij de minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, die. Uh hoe kort hij er ook zit, naar mijn idee... Uh, behoorlijk overtuigend overkwam met mm -hmm. zo'n ingewikkeld dossier... wat hij opeens in zijn maag gesplitst uh, heeft gekregen. Namelijk buitenlandse zaken, de Europese Unie en de hele wereld... en verder buiten nog. En uh, er was één ding wat mij wel opviel. En ook vanmorgen heeft hij dat in Luxemburg, heb ik begrepen... heel kort even gezegd, uh, dat er nu echt gekeken moet worden... naar de Veiligheidsraad, waar overigens Nederland nu voor een ja. jaar in zit. Met andere woorden, men wil weer... Uh, terug van het slagveld echt naar uh, diplomatieke onderhandelingen. En er spelen allerlei parallelle plannen als misschien uh, kunnen we een afspraak maken met de Russen dat die zich terugtrekken en ook andere partijen zich daar terugtrekken. Nou ja, dat is natuurlijk een, een, een helse operatie diplomatiek. Maar in ieder geval is wel het idee, en dat straalde hij toch gistermorgen morgen ook wel uit bij WNL waar hij zat bij Rick Niemann uh, om het op een ander level te krijgen. En het belangrijkste wat me opviel ook bij, bij bij hem was uh, niet zonder meer uh, echt deze actie omarmen. Uh, uh, namelijk in de zin van, wij steunen dit. Hè? Denk maar eens hè, aan Irak bijvoorbeeld, dan uh, uh, jaren geleden... waar Arno Visser net even aan refereert. Hè, de hele discussie over steunen we het militair of steunen we het politiek. Toen kwam de vondst, we steunen het niet militair... maar we steunen het politiek. Nou, dat hebben we gemeten. Dat leidde tot een uh, onderzoek van de commissie Davids... en dat we alleen nog maar iets steunen als we echt zelf daarvoor mm -hmm. hebben. En dat laatste punt, dat zij Blok ook, we en, hebben Bijleveld, niet echt, ook. en ja. Bijleveld ook, we hebben niet de feiten, alleen wat Ank Bijleveld deed viel mij op, die zat heel erg op de emotie, ja. hè, van als u die beelden dan zo ja. ziet, en dan denk ik ja sorry, ik zie elke dag heel veel beelden en uh, diep in mijn hart zou ik uh, de hele dag overal, waar dan ook in de wereld, uh, of de snoods om de hoek, direct willen ingrijpen, maar dat doe je natuurlijk niet als minister nee. van Defensie. Ik vond dat niet, uh, meneer Visser, ik vond het niet het sterkste om op die manier heel de tijd naar, naar... kijk, u ziet die beelden toch ook? Dat is toch vreselijk? Wat kun je anders doen? Ja, ik zit nu even te aarzelen of ik meedoe in deze discussie. Het is dus ook Schoenmaker, blijf bij je leest. Ik ben president van de Rekenkamer, dus ik volg dit als belangstellende nee, maar burger, maar niet vanuit mijn als functie. Wat een oud-Kamerlid aangaf ja. van hoe moeilijk het is om, om te oordelen vanaf een afstand. Ja, nee, maar dat is ook ongelooflijk moeilijk. En ik, hè, daar waren we net over aan refereren. Ja. Irak, je moet op een gegeven moment afgaan want je als Kamerlid hoort. Je moet je bewindslieden vertrouwen dat ze bepaalde informatie hebben. Ja. Die moeten er weer op vertrouwen dat ze de juiste informatie van ja. hun bondgenoten krijgen. Maar dat is wel allemaal op feiten gebaseerd en niet op kijken nou ja, naar de beelden zijn. Exact. En tegelijkertijd weten we ook al dat je hele bevolking en alle mensen ook door emotie gedreven worden. Dus daar moet je een balans in vinden. je moet, je moet beide wel bedienen. Ja, maar wel verstandig om nu, zoals het Nederlandse kabinet zich heeft opgesteld... heel erg van begrip tonen, maar de bewijzen ontbreken. Dus geen volle steun. Ja, nou ja, het, het, het gaat in feite in de politiek natuurlijk niet altijd over... over uh, bewijzen en feiten, dat is nu gebleken. Maar ook tussen... Uh, iets doen en iets niet doen. Ja. En als je inderdaad die beelden ziet, dat is natuurlijk wel waar. Wat Arno Fischer ook zegt. Ja, Je, je ziet, en wat die minister zei natuurlijk... Ja, je kan het bijna niet aan het publiek verkopen dat je niets mm -hmm. doet. Terwijl uh, nog één opmerking over Stef Blok. Gisteren, dat, ik heb dat nog niet zo snel in de kranten hier uh, uh, gelezen... maar ik vind dat bijna een kop in een krant waardig. Uh, Stef Blok zei gewoon, uh, Assad hoort gewoon voor de rechter. En die rechter, die zit hier. Namelijk nou, bij het strafhof. Ja. En dat is de volgende stap. Uh, Assad, zijn dagen, hoe, hoeveel dagen het er ook zullen zijn, zijn geteld. Want je zal uh, echt van de week gaan horen. als hij die chemische wapens heeft gebruikt, hoe dan ook. Of het bewezen wordt of niet. Maar er wordt wel onderzoek naar gedaan. Hij is arrestatiewaardig. En wij gaan hem uh, eens, denk ik, toch in Den Haag zien. Als dat zou lukken. Goed. Nog twee bellers hebben Otto Jongmans, om te beginnen. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. De stelling ja, nog is eventjes, al... dat het vooral van symbolische waarde is. Bent u daarmee eens of oneens? Ja, daar ben ik het mee eens. En eh, uit voor, van voorgaande sprekers heb ik ook begrepen... dat zelfs die symbolische waarde eigenlijk tot nul is gereduceerd. Dit is mm. lachwekkend. We dat is een eerder... beetje uw interpretatie dan, hoor. Want er werd juist opgemerkt oh, dat ook symbolische nou... waarde wel van belang kan zijn. Ja, maar als je van tevoren waarschuwt waar je gaat schieten en dan breng je spulletjes maar in veiligheid, ja, dan, dan, dan, neem, dan kun je zo'n aanval niet meer serieus nemen. Maar wat ik veel belangrijker vind, dat is dat die. Iemand dus iets doet om die oorlog nu eindelijk eens te beëindigen. Dat is al zeven jaar aan de gang. En Assad is een boef. Maar IS en die rebellen eh, zijn ook boeven. Eh, het maakt allemaal niet zoveel uit. Maar het moet een keer afgelopen zijn. En eh, vooral ook omdat daar over de hoofden van de Syrische bevolking... eigenlijk een nieuwe Koude Oorlog wordt uitgevochten. Het gaat om invloedssferen... Van dan wel Rusland, dan wel het Westen. En eerlijk gezegd ben ik voor zo'n koude oorlog eerlijk minder bang dan voor een hete oorlog. Want de koude oorlog van 1945 tot 1989 was eigenlijk de veiligste periode op de wereld. Goed, Omdat je. men elkaar heel stevig in bedwang hield. Ja, ja daar hebben we het inderdaad tijd geleden in Stand.nl ook maar, over gehad, over die vergelijkingen. Ja. Ik ga het hierbij laten, dank u wel meneer Jongmans. Ja. Gaan we nog naar Jaap Vermeulen, goedemorgen ook. Goedemorgen. Eens of oneens met de stelling? Uh, oneens met de stelling, maar wel uh, om een andere reden. Want uh, uh, je kan uh, zeggen symbolisch uh, dat het weinig effect gehad heeft... dat, uh, dat Assad uh, misschien niet gereageerd heeft. Maar uh, vorige week spreken we nog over allerlei angsten dat het zou escaleren. Ja. Oké, okay, het is niet geëscaleerd. Uh, ook, wat hadden we dan verwacht? Dat Rusland zou terugstaan? Dat is niet gebeurd. En nu spreken we over symbolische waarden. Maar uh, uh, we vergeten dat uh, er vallen 117 bommen op je land. Ik bedoel, ja. je zal er maar wonen. Ja, ja, kortom zegt u, dit gaat verder dan alleen symbolische waarden. Dank voor uw reactie nog. Uh, online kunt u blijven reageren. De aanval op Syrië is vooral van symbolische waarde. 81% tot nu toe is het daarmee eens en 19% mee oneens. Meepraten? Gebruik spraakmakers of volg ons op Facebook. Het is natuurlijk vooral Syrië, maar ook het kampioenschap van PSV dat het nieuws domineert. Maar Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, u wil nog uh, iets anders op, namelijk de vele berichten deze dagen rondom het onderwijs. Het rapport van de onderwijsinspectie, ja, dat het onderwijs, uh, nou ja, het niveau van ons onderwijs zakt. Vandaag meldt de Telefoon gaf een wildgroei aan toetsen. Dan is er nog het nieuws via het CBS dat maar 4% van de jongeren niet werkt. Of geen studie volgt. Laagste percentage aan Europa. Dus zo slecht gaat het dan weer niet. Nee, dat vond ik altijd opvallende eraan. Het is een mengeling aan berichten. En het is wel belangrijk, want het gaat over jongeren. Dus het gaat over de toekomst. En hoe staat je land er dan voor? En dat zit toch vooral bij mensen zelf. Dus het, het, het goede bericht van uh, vanuit het CBS kwam dat geloof ik vanmorgen. Was dat er nergens in Europa, in de EU, een land is... waar zo weinig jongeren zonder baan of zonder studie zitten. Ja. 4%. Nou, dat zou je denken dan. organiseer je wat goed als land. Dat ja, is een dat mooi heeft, resultaat. Dan organiseer je het misschien goed, maar dat heeft niet zo te maken... met de kwaliteit van het onderwijs. Exact. Toch? Dus dat, die andere berichten moet je er dan uh, naast zetten. Uh, dat is dat bericht van, uh, van vorige week van de onderwijsinspectie. Wat ik een alarmerend bericht vond. Nogal. Twintig uh, jaar lang achteruitgang in onderwijskwaliteit. Terwijl mm -hmm. we diezelfde twintig jaar ongelooflijk veel hebben proberen te doen... om de kwaliteit juist te verbeteren. Met geld, met maatregelen, met organisatieveranderingen. Dus dat zet je wel tot nadenken. En dan vanochtend dat bericht dat er een, zoals ze dat noemde... wildgroei aan, aan toetsen is, waardoor kwaliteit moeilijk vergelijkbaar wordt. Ja. Dus hoe meer toetsen, hoe meer methodieken... Eh, hoe onvergelijkbaarder in de tijd tussen leerlingen en door de tijd. Je kunt dus ook dan in de toekomst moeilijker volgen of het nou beter gaat... Uh, met het onderwijs ja. in het algemeen. Maar dat is natuurlijk uh, sowieso. Dus die, die verschillende berichten zetten mij aan het denken. Dus het niet dat er één ding uitkomt, maar als, als je die dingen naast elkaar zet, denk je ja, daar moet je wel wat mee. Daar ja. moet je wel eens even op, op je in laten werken. En de vraag is of je dan de boel weer op de schop zou moeten gooien, of dat je gewoon eens goed moet bekijken wat is er wel goed. En en inderdaad, we want dat houden. was de commissie ja. Dijsselbloem die, uh, die naar het onderwijs keek. Ik ook zei ja, men wordt op een gegeven moment gek van reorganisaties ja. in het ja. onderwijs. Ja. Zeker in het onderwijs ook goed. Ook dat uh, deze dagen actueel. We gaan er straks onder meer hebben over doodanden en nog veel meer andere mediazaak. NTO Radio 1. U vindt dat Amerika een harde klap moet uitdelen in Syrië. Waarom? Het lost natuurlijk in feite niks op. Maar je laat wel zien: van dit dulden we niet. Elke werkdag van half zeven tot zeven. Dit is de dag. Waarom zou je het dan doen? Dan lijkt het een beetje op schoppen tegen de prullenbak. Dat geeft een goed uh, gevoel misschien. Even maar op. dat lost waarschijnlijk dus ook niks op. Tegendraadse gesprekken over de actualiteit van de dag. Het kan een flinke prullenbak zijn als je dat met kruisraketten doet natuurlijk. Maar moet je het dan allemaal maar goed vinden? Het enige wat ik echt zou willen is dat die strijd daar zo snel mogelijk. Gaat. Dit is de dag, s'avonds van half zeven tot zeven. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wauw, 14 juni in Informatiestad Deventer. Het grootste kennisfestival van Nederland. Met 65 sessies door topsprekers over innovatief organiseren... en 2.500 deelnemers. Check voor meer info en tickets het grootste kennisfestival.nl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 Kies ook voor efficiënter werken en ga naar Sintes.nl. Sintes, met een Griekse ei en dubbel S. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl. Technisch dienstverlener en een personeelstekort? Sintes.nl. Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. We hebben het hier in Nederland maar goed voor elkaar. Toch?